Op de luchthaven is het vliegtuig doorzocht. Wat dat heeft opgeleverd is niet bekend. De Russische autoriteiten vallen activisten en journalisten lastig... die kritiek hebben op de voorbereidingen van de Olympische Winterspelen in Sochi volgend jaar. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. De autoriteiten zouden mensen hebben geïntimideerd... die uitbuiting van buitenlandse werknemers aan de kaak stellen... of kritiek hebben op de gevolgen van de bouwwerkzaamheden op de lokale bevolking. Het huis waarin de Amerikaan Ariel Castro drie vrouwen jarenlang vasthield... is gesloopt. Binnen korte tijd was het huis in Cleveland met de grond gelijk gemaakt. Een tante van een van de slachtoffers begon de sloop. Castro kreeg vorige week levenslang voor onder andere verkrachting... ontvoering en moord. Rusland vindt het jammer dat de Amerikaanse president Obama... een ontmoeting met president Poetin heeft afgezegd. Die zouden elkaar volgende maand in Moskou spreken maar Obama is er verontwaardigd over dat Rusland de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden onderdak heeft gegeven. Een woordvoerder van Poetin wijst erop dat de problemen met Snowden niet zijn veroorzaakt door Rusland. PSV heeft de playoffs van de Champions League bereikt. Na de 2-0 thuiszegen op Zulte waregem werd ook de return in België vanavond gewonnen. De Eindhovenaren wonnen met 3-0. PSV hoort vrijdag wie de laatste tegenstander wordt op weg naar het hoofdtoernooi. Ranomi Kromenwijjojo heeft op de wereldbekerstrijd in Eindhoven een wereldrecord gezwommen op de 50 meter vrije slag. Ze verbeterde het record van Marleen Veldhuis uit 2008 met 100 honderdste van een seconde. Kromenwijjojo deed 23 seconden en 24 ste over de 50 meter. Het weer, vannacht vooral in het noorden en oosten nog wat regen. Morgen begint grijs, smiddags af en toe zon en kans op een enkele bui. Het wordt dan een graad of 21. De dagen daarna verandert er weinig.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 Buiten is het 14 graden. Binnen zit Max van Wezel. Er zijn tekenen dat het dieptepunt van de economische crisis voorbij is... meldt het NOS-journaal vanavond. Twee topmannen uit de Nederlandse financiële wereld... tonen zich voorzichtig optimistisch. En het optimisme is ook tot de beurs doorgedrongen. De AEX staat weer op het hoogste niveau van dit jaar. Ik kwam weer even in de verleiding, maar denk maar niet... dat ik nog een keer de fout maak om in die aandelen van ze te beleggen. Een hele goede avond en welkom bij het Oog op woensdag. Met uiteraard de actuele situatie in Jemen... waar nu al het Nederlandse ambassadepersoneel is teruggetrokken. En... Trots waren de Amerikanen op de drones, de onbemande vliegtuigjes... die gericht terroristen in Pakistan en ook in Jemen kunnen uitschakelen. Maar, willen wij weten, dragen die drones er niet toe bij... dat Al-Qaeda alleen maar bozer en agressiever wordt. Een discussie daarover straks. De kapotte kerncentrale in Fukushima dreigt radioactief water... de stille oceaan in te spuiten pakt de Japanse regering dat allemaal wel goed aan? En hoe ziet het leven na de politiek eruit? Zijn oud-Kamerleden blij dat ze nooit meer naar Den Haag hoeven... of hebben ze juist spijt? Onze oogserie deze zomer en daarin vanavond GroenLinks'er Arjan al Facet. En vannacht om drie uur is het vijftig jaar geleden... dat de meest legendarische treinoverval ooit plaatsvond... tussen Glasgow en Londen. We gedenken vanavond de Great Train Robbery. En eerst het nieuws van vandaag. Woensdag 7 augustus. Waar een telefonische vergadering al niet toe kan leiden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken haalt al het ambassadepersoneel weg uit Jemen. Er zijn sterke aanwijzingen dat ook Nederland doelwit kan worden van Al-Qaeda in de regio. Terwijl de jemenitische minister van defensie er toch alles aan doet om de kanten te bewaren. Volgens hem zijn de laatste dagen van de terroristen geteld. De minister van defensie zegt het niet zomaar. Bij een actie van het leger werden vandaag 60 vermoedelijke terroristen gedood en aanslagen op grote olie- en gasinstallaties voorkomen. Amerika deed er nog een schepje bovenop. Bij een drone werden zes vermoedelijke terroristen gedood. Toch is de dreiging nog niet voorbij, want de telefonische vergadering... die ik net noemde, was eentje tussen belangrijke Al-Qaeda-leiders... en ze planden grote aanslagen in de nabije toekomst. Nog meer problemen dus op het bordje van de Amerikaanse president Obama... die het dan niet makkelijk heeft, want president Poetin van Rusland zit hem ook dwars. Zo dwars dat Obama heeft besloten hem maar een tijdje niet te willen zien... Een geplande afspraak op de G20-top in Sint-Petersburg gaat niet door. Volgens een woordvoerder, omdat er te veel rimpels moeten worden gladgestreken. De Verenigde Staten en Rusland verschillen van mening over Syrië, over Iran en over Noord-Korea. En natuurlijk vooral ook over Edward Snowden, de klokkenluider die tijdelijk asiel heeft gekregen in Moskou. Die kwestie mag minister van Buitenlandse Zaken John Kerry oplossen... samen met zijn Russische collega Lavrov. Zij ontmoeten elkaar wel, deze week namelijk. En bij die ontmoeting staat de affaire rond Snowden op de agenda. Niet hoog op de agenda, haastte de woordvoerder zich te zeggen. Het is een deel, maar het is niet een groot deel van wat de agenda op vrijdag. Obama gaat overigens wel degelijk naar de G20-top in Sint-Petersburg. Hij wil alleen niet één op één met Poetin spreken. Nou, dan tijd voor het goede nieuws. Ik zei het al, de Nederlandse economie lijkt er weer bovenop te komen... en veel sneller dan iedereen dacht. Dat zeggen althans twee financiële topmensen... Jan Hommen van ING en Niek Hoek van Delta Lloyd. Hoek is optimistisch en begrijpt niet waarom anderen dat niet zijn. We staan in de top vijf van de meest competitieve landen in de wereld, net achter Zwitserland en Singapore, is het toch ongelooflijk dat je dan met elkaar zo uh, negatief tegenaan kan kijken. Ook Hommen ziet alle scène op groen staan voor economische groei. Lang hoeft het allemaal niet meer te duren. Ja, ik denk dat uh, dit jaar het uh, uh, nog steeds zwak zal zijn. Maar dat we volgend jaar waarschijnlijk een wat betere economie zullen zien. Hoek vindt die voorspelling van Hommen nog te pessimistisch. Het kan allemaal nog veel sneller. Nou, ik denk tweede helft van het jaar dat we de eerste tekenen zullen zien. En waarom ook niet? Alles is mogelijk. Zo is ook voor het eerst in 100 jaar de wolf weer terug in Nederland. Niet neergelegd in luttelgeest van grappenmaker... maar zelf komen wandelen vanuit Oost-Europa. Dat hebben meerdere deskundigen nu officieel vastgesteld. Hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt dat het dier duizenden kilometers heeft afgelegd, het is echt waar. Nou, omdat ze op zoek zijn naar een eigen leefgebied en het eh, liefst een ongewante partner. En als ze allemaal vlak bij papi en mommy blijven plakken, is het één grote inteelt. Dat was nieuws vandaag op Radio en tv. Ja, de migratie van de wolf en ander nieuws. De krant van morgenochtend werd gelezen door Freddy van Tijn. En het Nederlands Dagblad schrijft dat gemeenten bezuinigen op thuishulp door een zomerstop in te lassen. Cliënten krijgen dan tijdelijk geen hulp, soms onaangekondigd, concludeert het zorgblad Kipper op basis van een eigen inventarisatie. Zeker veertien gemeenten doen dat. Cliënten die tijdelijk geen thuishulp krijgen moeten hun eigen netwerk inschakelen, maar ze zijn dus niet altijd van deze zomerstop op de hoogte. De Telegraaf schrijft dat werklozen die willen werken als politievrijwilliger daar geen toestemming voor krijgen van het UWV. Volgens het UWV voldoet dat vrijwilligerswerk niet aan de criteria die daarvoor gelden. Terwijl de politiekorpsen zitten te springen om vrijwilligers. Wb'er's die toch als vrijwilliger bij de politie beginnen... kunnen worden gekort op hun uitkering, al zijn er ook weer uitzonderingen mogelijk. Ongebruikte rolstoelen in verzorgingstehuizen, dure morfine... die wordt weggegooid in ziekenhuizen omdat de patiënt plotseling is overleden... Mellenkannetjes van 55 euro bij de koffieautomaat. Trouw schrijft over de tips die Abfacabo FNV heeft verzameld... bij gevangenisbewakers, postbodes, straatverwegers, belastinginspecteurs... verplegend personeel en kresleidsters... over hoe we meer zouden kunnen besparen. De tips bieden FNV-voorzitter Ton Heerts... en de voorzitter van Abfacabo FNV, Corrie van Brink morgen aan aan het kabinet. In de Rooms-Katholieke Kerk groeit de weerstand... tegen de samenvoeging van parochies en de sluiting van kerken... Bezield verband Utrecht, een club van kritische katholieken, zegt dat zelfs de richtlijnen van het Vaticaan worden overtreden. Volgens de organisatie is er een reeks voorbeelden waarbij lokale geloofsgemeenschappen allerlei financiële alternatieven hebben aangedragen om een kerksluiting te voorkomen. Maar die zijn zonder discussie terzijde gelegd door de bischop of het parochiebestuur. Onder de kop. Roken dubbel dodelijk, schrijft de Telegraaf dat roken met afstand... de belangrijkste oorzaak is van dodelijke woningbranden. Blijkt uit onderzoek van het Instituut Fysieke Veiligheid. Het aantal fatale branden door roken is niet verminderd... ondanks het invoeren van allerlei maatregelen. Sinds 2011 mogen er bijvoorbeeld alleen nog maar... zelfdovende sigaretten worden verkocht. Nu wordt het nut daarvan onderzocht. Van, vanaf morgen staat er een test online... waarmee narcistische kenmerken kunnen worden herkend. Dat is niet zozeer nodig omdat zoveel mensen... aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis lijden, maar omdat zoveel mensen denken dat hun partner eraan leidt. Spits schrijft dat het Fonds Psychische Gezondheid dat meldt. Echte narcisten hebben continu de bewondering van anderen nodig... maken zichzelf groter dan de ander... en rivaliseren of kwetsen als dat in het gedrang komt. En Spits ook vreest voor de Sneekweek... de week met zeilwedstrijden dreigt en onder te gaan... aan zogenoemde wilddrinkers. Tegen drinkers hebben ze niets in sneek. De horeca in sneek vaart er wel bij. 10 tot 20 procent van de jaaromzet wordt in die ene week gehaald. En een kwart van de kosten voor het feest wordt dan ook door de lokale horeca gedragen. Maar de opbrengsten lopen gevaar. De supermarkten en slijterijen kunnen steeds later open blijven. En jongeren kopen steeds vaker daar hun goedkope alcohol. China staat op het punt de één kind politiek los te laten... Trouw beschrijft hoe het er nu vaak aan toe gaat. De vrouw van het geportretteerde echtpaar in een dorpje... in de overbevolkte provincie Shandong wordt nog elke maand onderzocht. Dan registreren gezinsplanners of en wanneer ze gemensueerd heeft. De promotie van een dorpsambtenaar is nog altijd verbonden... met het handhaven van de geboortequota. Uiteindelijk is de vrouw met geweld uit huis gehaald en gesteriliseerd. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Thank oh. you. I'm done with the sofa, I'm done with the hall... I'm done with the kitchen table. Let's go outside, daar had George Michael een hit mee in 1998. Hij bracht het zelf trouwens ook in de praktijk... en het leverde nog een arrestatie... wegens openbare zedeschendingen op dat jaar. De Amerikanen voeren in steeds hoger tempo aanvallen uit met drones... met onbemande vliegtuigjes. Allemaal om Al-Qaeda uit te schakelen. Maar helpt het wel, want de dreiging van Al-Qaeda op het Arabisch Schiereiland... was de afgelopen dagen zo ernstig... dat twintig ambassades in het Midden-Oosten, Azië en Afrika... moesten worden gesloten. En dat roept de vraag op of die drone-oorlog in Jemen... in elk geval niet aan het mislukken is. Ik ga erover praten met Coco Lijn, directeur van het Instituut voor Internationale Vraagstukken, Klingendaal... en in studio dus met Koen Petersen amerika deskundige, Welkom allebei. Goedenavond. Eh, misschien, meneer Colijn, eerst even de actualiteit van, uh, van vanavond erbij halen. Namelijk het besluit van de Nederlandse regering... om nu ook nog de laatste vier mensen die bij de ambassade in Jemen ja, de wacht hielden... ook het land uit uh, te laten gaan en uh, hun post te laten verlaten. Waar duidt dat op, denkt u? Ja, waar duidt dat op? Dat bericht is zo vers dat het heel hachelijk is om... Uh, daar vergaand over te speculeren. Maar ik geloof niet, eerlijk gezegd, dat er uh, gisteren geen dreiging tegen Nederland was en vandaag wel. Dus we moeten het niet, denk ik, daarin zoeken. Maar wel in de wens om één lijn te trekken. Als alle landen hun personeel terugtrekken uit de ambassades en één land doet het niet, dan bereik je er bijna een. Uh, een perverse effect mee, namelijk dat je het... Want die dan moeten ze de aantrekt. Nederlanders hebben, ja. omdat het de enigen zijn die blijven. Dus zeg maar. in deze omstandigheden is gewoon één lijn trekken... denk ik, een hele belangrijke overweging geweest. Nou zijn er nee, twee Nederlanders gegijzeld in uh, Jemen. Judith Spiegel en haar man Boudewijn-Bierends. En, en ja, de ambassade zei de hele tijd... via stille diplomatie proberen we van alles voor hun. Dat kan dus niet meer. Is, is het in dat licht wel zo handig om die ambassade helemaal te sluiten? Misschien bestaan er nog uh, andere mogelijkheden om die onderhandelingen voor te zetten. Maar ik denk dat daar zeker ook wel uh, de ambassade fysiek, ik maar zeggen, een rol bij speelt. En uh, wat dat betreft is gewoon heel vervelend. En helpt dat absoluut niet. En uh, uh, ja, uh, met enige schroom, maar uh, ik beklaag het lot van, uh, van de gijzelaars op dit moment, want dat helpt niet. Maar je hebt, is uw redenering, geen alternatief als de andere westerse landen hun ambassade sluiten, moet je ook wel, anders word jij het enige doelwit. Ja, dat zijn denk ik doorslaggevende overwegingen geweest. Meneer Petersen, president Obama zei tijdens een toespraak een paar maanden geleden nog maar, dat ja, de oorlog met Al-Qaeda eigenlijk was gewonnen. Al-Qaeda was nog maar een schaduw van zichzelf, zei hij toen. Nou ja, nu een en al opwinding over de plotseling een macht van al Qaeda uh, Zag de president het een paar maanden geleden gewoon verkeerd, denkt u? Nou ja, dat, uh, dat, is, dat is zeer de vraag. Kijk, die uh, uh, terroristen hebben natuurlijk enorme ravage aangericht... Uh, lang geleden, 11 september 2001. En eigenlijk hebben ze sindsdien weinig krachtpatserij meer laten zien. En dat zou ook het succes kunnen zijn geweest... van het Amerikaanse programma om terrorisme te bestrijden. Het meest recente is eigenlijk nog geweest in 2009... de poging om een onderbroek op te blazen uh, op een vlucht naar Detroit... Uh, wat wel laat zien dat de slagkracht van Al-Qaeda uh, behoorlijk is gereduceerd. En ze eigenlijk niet meer succesvol zijn geweest in Amerika sindsdien. Nee, niet in Amerika, maar de, kennelijk wel in Noord-Afrika, kennelijk wel in het Midden-Oosten. Ja, maar als je kijkt naar de aanslagen die echt gericht zijn op Amerikanen... daar zie je toch dat Amerika de beveiliging een stuk beter voor elkaar heeft dan in de oude situatie... 11 september was natuurlijk het sluitstuk van een reeks van grote aanslagen... waaronder ook de aanslag op de USS Cole, het marineschip dat in Jemen lag. Aanslagen op de ambassades in Kenia en Tanzania, 11 september. Uh, dat is sindsdien niet meer gebeurd. En dat laat toch zien dat de aanvallen van Amerika met drones... maar ook allerlei andere maatregelen... behoorlijk ontregelend heeft gewerkt op de slaggracht van Al-Qaeda. Meneer Colin, de Amerikanen hebben heel lang op die drones uh, gehoopt. Een beetje schoon militair middel... Uh... Geen Amerikaanse levens mee in het geding in elk geval. Hoeveel mensen zijn er eigenlijk omgekomen met die drone aanvallen? Weet u dat? Uh, in de orde van duizenden. Uh, conservatieve schattingen zeggen dat er uh, pff, ja, uh, misschien 2000 uh, uh, vijanden... worden ze dan genoemd uh, mee om het leven zijn gebracht. Dat hoeft dus niet per se altijd al-Qaeda mensen te zijn. In Pakistan is dat voor de helft zeker ook taliban... Uh, mensen die zijn uitgeschakeld. In Jemen wordt gezegd uh, dat het uh, om enige honderden zou gaan. Dus ja, het valt niet te bestrijden dat er zeker mensen mee om het leven worden gebracht. Uh, vijanden mee om het leven worden gebracht. Ik denk ook dat het te vroeg is om te zeggen dat de drone oorlog voorbij is. Of dat de Amerikanen tot de conclusie zijn gekomen dat het eigenlijk geen zin heeft. En dat het middel erger is dan de kwaal. Uh, Integendeel, ik, uh, ik denk dat Obama hiervoor gekozen heeft en dat dit uh, wel doorgaat. Meneer Petersen, u kent de verhouding in Amerika... zowel bij de Democraten als ook bij de huidige oppositie, de Republikeinen goed. Uh, hoe omstreden is dat droneprogramma inmiddels... in de binnenlandse politiek in Amerika? Ja, eigenlijk niet heel erg uh, omstreden. Als je kijkt naar de, de steun die het krijgt onder de bevolking... dan blijkt dat twee op de drie Amerikanen voorstander is... van droneaanvallen op terroristen buiten Amerika... en op terroristen die geen Amerikaans staatsburger zijn. Uh, en dat geeft wel aan dat de steun daarvoor heel groot is, de discussie... Over drones gaat vooral op, uh, over twee punten. Eén, op Amerikaans staatsgebied... Uh, of ze op eigen territorium. En twee tegen uh, mensen gericht die de Amerikaanse nationaliteit hebben. Want dat is ook overwogen om ze boven Amerika zelf in te zetten? Nou, ze worden boven Amerika ingezet op uh, verschillende manieren. Maar niet op te schieten, denk ik. Of? Nou ja, het, het, het, het, ze worden wel gebruikt om uh, uh, bijvoorbeeld uh, terroristen of boeven uh, op te jagen. En daar zijn ook uh, inderdaad doden bij gevallen. Dus daar worden ze bij uitzondering wel voor gebruikt. Maar over het algemeen worden ze gebruikt voor rampenbestrijding. Uh, grenscontroles en dat soort, uh, dat soort zaken. Uh, maar ze worden gebruikt en ze worden ook in die nodig ingezet. Maar dat gebeurt schaars, omdat er heel veel risico's, nadelen en regelgeving aan vastzitten. En de inzet in bijvoorbeeld Jemen en Pakistan is in de binnenlandse politiek niet omstreden, denkt u? Nee, twee derde van de Amerikanen is daar is daarvoor En ook daar zie je bij de partijen eigenlijk weinig debat. Het debat gaat echt meer over de inzet die Amerika meer, uh, meer raakt. Meneer Colijn, de minister van buitenlandse zaken, de nieuwe minister van buitenlandse zaken, John Kerry, deed tijdens een recent bezoek aan Pakistan toch heel moeilijk over die drones. Hij hoopte dat de president binnenkort zou besluiten om dat programma af te bouwen. Ze zitten kennelijk toch een beetje mee in de maag. Ze zitten wel mee in de maag, omdat er in Pakistan de aanvallen erg veel, ja relatief veel burgerslachtoffers ook eisen. Um, maar dat is Eigenlijk een, een patroon wat je al een jaar of vier ziet. Dus de Amerikanen zijn bereid om steeds verbaal wel concessies te doen. Uh, maar voeren eigenlijk een tweesporenbeleid. beleid. Want uh, aan de achterkant gaat het beleid gewoon door. En gaan de aanvallen ook gewoon door. Uh, en in Jemen zelfs met instemming zo niet hartelijke steun van het bewind. Ja, ik denk dat er één ding ook nog de wel een, uh, een rol speelt. En dat is dat uh, 80% van de uh, mensen in Pakistan... onderhand zeer negatief staat tegenover de Verenigde Staten... Uh, dat komt onder andere door die droneaanvallen, maar ook door uh, bijvoorbeeld uh, de actie om uh, Osama bin Laden uh, uh, laat ik zeggen, uit te schakelen... zonder dat uh, de Pakistanse overheden daar op een, op een prudente manier over waren in, uh, ingelicht. Uh, en Pakistan speelt wel een hele belangrijke rol... ook voor Amerika in het helpen beheersbaar houden... van de veiligheidssituatie in de regio... Kerry heeft als minister van Buitenlandse Zaken... echt de steun van het land nodig om daar zijn beleid te kunnen voeren. En de inzet van drones maakt het voor hem niet makkelijk... om dat succesvol te doen. Maar met andere woorden, meneer Kordijn... heeft hij alleen maar sussende woorden, windowdressing gedaan... de Pakistani een beetje ja, proberen te sussen... En Gaan ze in werkelijkheid gewoon door? Uh, nou, zoals Sterker zegt, maar ik denk dat de aanvallen gewoon doorgaan. Sterker nog, er is destijds een duidelijk deal gesloten met de Pakistani... van wij zullen niet op jullie grondgebied opereren met grondtroepen... maar dan moeten jullie ook niet moeilijk doen over het feit... dat wij met drones in de grensgebieden opereren. Nou ja, waar ligt dan de grens, letterlijk in dit geval? Um, en daar hen de Pakistani mee akkoord te gaan. Hoe effectief zijn ze? Want uh, ja, aan de ene kant, u schetste net hoe, hoeveel... Al of niet vijanden zijn opgeplaatst met die drones. Aan de andere kant, door die politiek met die drones. organiseren de Amerikanen natuurlijk ook hun eigen oppositie. De, de, de, de vijand wordt steeds bozer. Ja, nou, die afweging wordt wel gemaakt. Is het middel niet erger dan een kwaal? Uh, wordt het verzet onder de lokale bevolking niet zo groot? Dat het gewoon, een, ja, wat we in Irak nog noemden, blowback veroorzaakt. Dus dat het meer terroristen kweekt dan dat het uh, uiteindelijk uitschakelt. Dat is een, een hele, ja, bijna bedrijfseconomische afweging... die in het Pentagon en de CIA wel worden gemaakt. Uh, maar tot nu toe uh, heeft Obama hier heel duidelijk voor gekozen... voor de onzichtbare oorlog... En dat vindt hij dan toch het, uh, het minst kwade van allemaal. Want het alternatief is weer troepensturen. Dat is troepensturen en dat is helemaal uitgesloten. Ja, dat is met name ook uitgesloten omdat de Amerikaanse bevolking daar enorm uh, tegen is. Een royale meerderheid wil dat die troepen uit uh, Afghanistan die er zitten... echt zo snel mogelijk teruggaan. En wat je bij Amerikaans buitenlands beleid wel heel vaak ziet... is dat uiteindelijk de binnenlandse politieke factoren doorslaggevend zijn... voor het voeren van buitenlands beleid. Maar is het echt zo? Ik heb zelf redelijk recent nog op het vliegveld van Miami meegemaakt... dat de burgerijen echt spontaan in applaus uh, losbarsten... voor een groep soldaten die terugkwamen uit het Midden-Oosten. Ja, en dat is een aparte discussie weer. Hè, of Amerikaanse soldaten helden, heroes zijn of niet. Omdat je daarmee eigenlijk ook meteen een goedkeuring geeft... aan de manier waarop ze worden ingezet. Uh, waar Amerikanen geen zin in hebben is uh, het verliezen van levens... Die drones zorgen ervoor dat je eigenlijk, waar het gaat om personele risico's, uh, een beperkt risico loopt. Die toestellen kosten ongeveer een miljoen dollar per stuk. En als ze nu, nu in een verloren gaat, is dat politiek veel minder schadelijk dan wanneer er slachtoffers vallen onder Amerikaanse militairen. Dus je... dat is opnieuw die politiek-binnenlandse afweging die heel erg belangrijk is mm. in dit soort discussies. Ik ben alleen mee eens dat uh, sinds zeg maar, de tijd van Bush en 11 september de sfeer zo is opgeschoven dat in de binnenlandse politiek. Na nou, inzet van drones het nog wel kan, maar inzet van soldaten niet meer. Ja, per saldo uh, zou ik zeggen wel. Misschien werd er in Miami ook geapplaudisseerd... voor het feit dat soldaten terugkeren en niet voor de soldaten zelf. Nou, ik geloof dat hun helden moet... Ja, ja, de helden, dat is zonder meer waar. Uh, dat, dat is waar, maar de Amerikanen zijn ook erg blij als ze thuiskomen. Nou er speelt in Amerika ook nog wel in het publieke debat de vraag... of je die soldaten inderdaad held mag noemen... Uh, op een uh, linkse tv-zender MSNBC heeft een van de, de presentatoren... daar op Memorial Day notabene vraagtekens bijgezet. Vanwege dus die factor die ik net noemde... dat je daarmee eigenlijk ook de inzet van die troepen sanctioneert. En die heeft een storm van kritiek over zich heen gekregen. Ze worden ook weer moeten terugnemen. Dus het geeft echt wel aan dat die gevoeligheid uh, heel groot is. Maar uh, dat wil niet zeggen dat die binnenlands politieke factoren en het gebrek aan steun voor de inzet van troepen... Uh, toch een belangrijke rol speelt in de inzet van die drones. Meneer Collijn, de hele afgelopen dagen is er al de paniek over... komt het allemaal weer terug, de stemming van 2001. Als je, als je het objectief vergelijkt, het gevaar waarin Amerika... en het westen toen was en het gevaar waarin Amerika... en uh, wij ook in Europa nu terecht zijn gekomen... hoe is die verhouding? Uh, uh... Een beetje uit geslagen. Het lijkt net alsof 9-11 nu alweer gebeurd is. Die maar dat sfeer is natuurlijk begint nog niet weer te heersen. Ja, maar uh, dit hebben we toch wel vaker meegemaakt. En uh, uh, ook aanwijzingen voor uh, komende aanslagen hebben we ook al vaker meegemaakt. Maar ik vind nu de, de, de spanning wel erg groot. Maar dat komt ook door de maatregelen die genomen zijn. Als je personeel terugtrekt naar twintig ambassades, dan wek je de indruk dat je het niet meer onder controle hebt. Terwijl het hier in feite gaat om de landen die allemaal deelnamen aan die beruchte conference call tussen Sawahiri en die... Waar uh... we het net over hadden. Ja, ja. precies. U had dat niet meteen gedaan alles gesloten? Als u minister was geweest? Uh, ik denk... U vindt het paniek saai. Dat de Amerikanen niet anders konden met Benghazi nog minder dan een jaar geleden. En dat maar hij... de Europeanen en de Nederlanders? Nou ja, goed, dan moeten we volgen. Dat is een, een soort... Uh... Perverse logica, één lijn trekken en dan kun je niet anders. Maar dit heeft wel veel te maken met een Benghazi-effect. Maar uitkijken voor te veel paniek zou je rijden. Ja, absoluut. Mag ik jullie bedanken allebei. Graag gedaan. de in Amsterdam en Kokolijn hier.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 People looking half dead walking on the sidewalk hotter than a match hat Oh, but at night it's a different world Oh, go out and find a girl Come on, come on and dance all night Despite the heat, it will be alright. And babe, don't you know it's a pity The days can be like the night In the summer, in the city In the summer, in the city Oh, oh, oh Dressed so fine and looked so pretty. Cool cat looking for a kitty. Gone got to look in corner of the city. Till I wheezing like a bus stop running up the stairs. Gonna meet you on the rooftop.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 But at night it's a different world. Oh, go out and find a girl. Come on, come on let's dance all night. Despite the heat it will be alright. And babe, don't you know oh it's a pity the days can't be like the night in the summer in the city in the summer in the city oh oh, oh. Misschien heeft u een aantal afleveringen van Met het Oog op Morgen gehoord deze zomer. waarin Nederlandse artiesten hun favoriete zomerhits naar horen brachten. Nou, op 25 juli was dat HDR Minis. en ze zong Summer in the City. oorspronkelijk een nummer van The Loving Spoonful. De Japanse regering begint wakker te worden. De regering heeft er genoeg van dat het lek in de kerncentrale in Fukushima. nog steeds niet is gedicht. nu dreigt er weer radioactief vervuild water. de oceaan in te stromen. Twee jaar na de ramp met de centrale lekt er per dag nog zo'n 300 ton vervuild water weg. En dus heeft premier Abe besloten dat de regering nu moet ingrijpen. Ik praat erover met correspondent Kjeld Duits in Tokio. Goedenavond Kjeld. Goedenavond en goedemorgen hier in Japan. Daar uiteraard, ja. Dat ja. had ik erbij moeten zeggen uit hoffelijkheid. De, de eigenaar van de centrale, Tepco, slaagt er al twee jaar niet in het lekken te stoppen... Uh, dan zou je zeggen dat de regering eerder had kunnen ingrijpen. Waarom gebeurt dat nu pas, denk je? Nou, er zijn eigenlijk twee problemen. Um, tot nog toe was het niet bekend dat er ook werkelijk een, een lekkage nog uh, plaatsvond. Tepco, Tepco heeft het steeds ontkend. Pas medio vorige maand heeft het bekendgemaakt dat er een lekkage was. En slags afgelopen vrijdag heeft het een schatting gegeven van de besmetting van uh, deze lekkage daar komt ook bij dat er sinds afgelopen vrijdag ook bekend geworden... dat er nu een nieuw probleem is. Men heeft een barrière eh, gebouwd tussen de haven en de kerncentrales... en eh, om te voorkomen dat water de stille oceaan kan bereiken. Nu heeft dat water zich opgehoopt voor die barrière. En dat wordt naar boven gestuurd. En de Japanse krant de Asahi Shimbun die heeft geschat dat het water over een week of drie door de oppervlakte zou kunnen komen. En dan zou het de grote oceaan instromen. Wat voor ramp gebeurt er dan als het de stille oceaan bereikt? Eh, nou, het water dat de afgelopen 2,5 jaar de, eh, de grote oceaan is ingestroomd... was qua besmetting binnen de grenzen van eh, wat Japan toestaat die grenzen die zijn vrij streng. Maar dit nieuwe water is heel erg zwaar besmet. En in de afgelopen vijf dagen is bijvoorbeeld de besmetting in peilputten... Eh, de besmetting van cesium zo'n 15 maal toegenomen. En dat zou betekenen dat zwaar besmet water de stille oceaan zou bereiken. Premier Abe heeft dus gezegd, ik ga nu ingrijpen. Wat gaat hij doen? Heeft hij een plan van aanpak om dit gevaar te keren? Tepco die heeft aangekondigd dat het... het Eind van deze week uh, een extra 100 ton aan grondwater uh, gaat oppompen. Maar een probleem is, waar gaat het water naartoe? Er staan weliswaar zo'n duizend opslagtanks rond die kerncentrales. En die hebben een capaciteit van zo'n 380.000 ton. Maar daar is nog maar 15% van beschikbaar. Dus die gaan binnenkort vol raken. Nou heeft de Abe. ...opdracht gegeven aan de minister van Economie, Handel en Industrie... ...om in te grijpen, en, maar er zijn op het ogenblik enkele maar suggesties. Eén suggestie is om de grond rond de kerncentrale te bevriezen... ...maar dat zou een klein fortuin kosten om dat jarenlang zo vol te houden. En er is ook een suggestie om een enorme muur te bouwen. Dus op het ogenblik zijn er eigenlijk nog helemaal geen vaste plannen. Ho Hoe lang duurt het voordat het daar veilig is, denk je? Of valt dat eigenlijk helemaal niet te voorspellen? De duurt het zo'n 20 tot mogelijk 30 jaar voordat alle problemen daar zijn opgelost. Zo'n lange periode? Een hele, hele lange periode. Ik hou me hard vast. Maar dankjewel, Kjell Duits. Every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 Whatever i do i'm doing it wrong if you feel the need to remind me of a world that's long gone take a number and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 I'll take a number and wait in line. Aan deze zanger Ron Sexmith en Get in Line. Nou, we hebben zo een zomerserie over het leven na de politiek. En dat gaat over hoe is het voor ex-Tweede Kamerleden om Den Haag achter zich te laten en aan een nieuwe carrière te beginnen. Maandag hoorde u, heeft u misschien gehoord, de eerste aflevering waarin oud CDA-kamerlid Roland Kortenhorst vertelde dat hij eigenlijk veel liever een vliegtuigmaatschappijtje wilde beginnen, maar eh, ja, niet had verwacht dat er een economische crisis zou uitbreken zodat het vliegtuigmaatschappijtje ook weer. Ging. En vandaag gaan we praten met Arjan El Fasset, die 826 dagen in de Kamer als Kamerlid voor GroenLinks heeft gezeten en sinds april van dit jaar is benoemd tot directeur van de non-profit organisatie Open State. Goedenavond Goeien Arjan. Goedenavond. Zullen we maar beginnen met de vraag, hoe gaat het met je eigenlijk? Ja heel goed, het gaat uh, uitstekend met mij. Wat, wat, wat, wat, wat, wat doet Open State? Open State is een uh, organisatie die zich uh, bezighoudt... met het bevorderen van het ontsluiten van overheidsinformatie als open data... en het stimuleren van toepassingen daarmee. Wat is dus open data? Nou, de overheid die heeft uh, heel veel informatie uh, over, uh, over het land... Uh, uh, informatie over uh, uh, locaties van uh, bijvoorbeeld parkeermeters. Uh, uh, de overheid geeft heel veel onderzoeksopdrachten... Uh, voor 5 miljard ongeveer aan allerlei bedrijven, onderzoeksbureaus. Nou, daar zit heel veel data achter. En die data die kan uh, uh, een enorme maatschappelijke en economische waarde opleveren... als de overheid die data weer terug zou geven aan de maatschappij. En waarom doet de overheid dat niet uit zichzelf? Uh, omdat ze daartoe gedwongen moet worden via een wettelijke verplichting. En, uh, die bestaat niet. Die bestaat nog niet. de wet Openbaarheid Bestuur, natuurlijk. Hè? Ja, maar daarvoor beetje... moet je, daar, daarom moet je vragen. Uh, er wordt gewerkt aan een nieuwe wet Openbaarheid Bestuur. waarin uh, een deel uh, gaat over open data. Uh, eigenlijk zou de overheid automatisch informatie moeten ontsluiten. en vrijgeven. zodat het beschikbaar komt voor allerlei programmeurs. Uh, die daarmee allerlei toepassingen kunnen maken. Nou, een bekend voorbeeld is natuurlijk Bioradar. Iedereen gebruikt dat wel. Uh, dat is data van de KNMI. Uh, gemengd met een, uh, een kaartje van Google. En daarop kan je dus heel eenvoudig zien of er een regenbui aankomt of niet. Ja, en zo zijn er en Als ik kijk, mogelijkheden. Er een regenbui aan. Ja, zo zijn er heel veel mogelijkheden uh, die je met die data kan doen. Ik kom er zo op terug. Even of je de kamer mist. Heb uh, je spijt van het feit dat je geen kamerlid meer bent? Uh, soms, uh, maar dan ook wel heel soms. Maar bij welke momenten? Nou ja, kijk, uh, de afgelopen maanden heeft natuurlijk... Die, uh, dat hele kwestie met uh, uh, Snowden uh, gespeeld, het afluisteren. Dat uh, is helemaal jouw ding, hè? Dat was wel mijn ding, ja. Uh, om daar eens even in door te bijten... En echt de, de juiste vragen te stellen. Vond je dat die niet gesteld werden in de Kamer? De juiste vragen? Uh, nou, ik vond dat de Kamer wel wat later reageerde. En, uh, en het richtte zich heel erg op de AIVD. Terwijl uh, volgens mij ook uh, zich, uh, nou ja, de Kamer ook zich wat moet richten op de MIVD. En uh, het punt wat eigenlijk mensen vergeet, is dat uh, heel veel onderzoek wordt gedaan door een commissie van Toezicht, Inlichting en Veiligheidsdiensten. Maar die rapporten hebben altijd geheime bijlages. En uh, dan, dan kan... echt. Dingen staan. Waarin de echte dingen staan en de regering en de zegt, namen worden daarmee is de Kamer geïnformeerd. Alleen de controle, uh, het debat erover, wat vinden wij als Nederland uh, uh, nou ja, acceptabel uh, of niet... dat kan niet plaatsvinden, omdat het uh, over geheime zaken gaat. Ik ben bij het debat geweest zelf, waar uh, minister opstelt uh, Plasterk die er niet was of zo verving. En eigenlijk alleen maar dingen zei als ik heb het volste vertrouwen in onze inlichtingendiensten... en in al de buitenlandse inlichtingendiensten... Waarmee onze inlichtingendiensten samenwerken. Daar kwam niet mee weg in de Kamer. Ja, nou ja, ik heb bij een debat gezeten een jaar geleden. Uh, het ging het ook over een rapport van de commissie Inlichting en Veiligheidsdiensten. En daar stonden een aantal zaken in waar ik nogal kritisch over was. Maar de rest van de Kamer, uh, uh, we vertrouwen erop. zeg maar. En als je dat oude rapport leest en vergelijkt met wat we nu weten. Uh, ja, dan is het wel. Uh, Wordt er nou, iets gaf... meer afge afgehoord? En dat gaf wel dan wat we indicaties, zeg maar. Ja. Maar het uh, verklaar je toch die braafheid van de Tweede Kamer... als het over dit soort dingen gaat? Nou ja, wat, je, wat ik nu ook wel een beetje van afstand uh, merk... is uh, door nou ja, uh, eerdere gedoogconstructie... en nu uh, een minderheid in de Eerste Kamer... is dat bijna elke partij eigenlijk ook deels aan het meebesturen is. En uh, wat mij in mijn tijd in de Kamer ook opviel... was de controlerende taak uh, van kamerleden om de regering te controleren. Daarmee uh, in, ja, een... een uh, in mindere mate plaatsvindt. Dat is in ieder geval ja. mijn uh, gevoel of observatie. Een van de partijen die op een bepaald moment een beetje ging meeregeren met het steunen van een uh, politiemissie naar Kundus en met ja. het sluiten van het Lentakkoord ja. was GroenLinks. Ja. Was dat een van de dingen waar je nu op doelt? Van dat dat je mogelijkheden eigenlijk beperkt als je denkt, ja, we zijn er toch een beetje verantwoordelijk voor dat het. Nou ja, ik, denk, ik denk dat heel veel oppositiepartijen, uh, omdat je daar ook wel door uh, uh, mee onderhandelen met een regering, betekent ook dat je veel beleid kan maken. Um, waar, he, daartoe ben je ook gekozen. Dat is één deel. Een ander deel is de controlerende taak van de Kamer als geheel. En, um, en daarmee zie je vaak dat partijpolitieke zaken, uh, zeg maar, een gezamenlijke controlerende uh, taak van de Kamer soms uh, moeilijk maakt of moeilijker omdat men toch ja, coalitie-oppositie uh, uh, uh, die rol speelt. En het dualisme van regeringspartijen vaak wat minder is in Nederland dan uh, van de oppositie. En is GroenLinks daar te ver in uh, gegaan in dat meeregeren toen? Uh, nee, ja, dan zou je terug moeten kijken in de tijd uh, en in die context. Uh, uh, ja, dat is moeilijk te zeggen, vind ik. Nou, we hebben juist nu genoeg... Uh, te nou ja, kijk, als verwerken. je het aan de verkiezingen afhangt... dan denk je van, we hadden we misschien niet moeten doen. Nee. Um, Hoe was die verkiezingsuitslag uh, ook alweer? Dat waren uh, vijf zetels. Jullie, jullie fractie bestond uit? Tien. En nu? Ja, ongeveer gehalveerd. Hier. En wat vond je toen? Was je het, hoorde je toen bij de jij ja, zeg maar constructieve mensen rond uh, Jolande Sap... of bij de mensen die al de hele tijd zeiden van uh, ja we zijn te braaf geworden zoals Toffik Dibi en Ineke van Gent. Uh, nee ja ik heb elke keer gewoon heel erg gekeken naar de inhoud. Uh, wat je nou ja, ook wel een les uit de politiek dat je niet altijd uh, dat je ook goed moet kijken wat er om je heen. Dat uh, belangrijk is dat, dat politiek ook, ook belangrijk is. is. Ja bedoel het is een politiek huis uh, waar politieke dieren zich uh, begeven. Uh, en ja, ik heb ervaringen gezien in, in verschillende conflictgebieden. En dus kijk je echt naar zo'n voorstel op de inhoud. Um, maar ja, we kunnen allemaal in het rapport... Je was te inhoudelijk eigenlijk toen? Op sommige achteraf. momenten denk ik achteraf dat ik te inhoudelijk ben ja. geweest, ja. Naïef? Nee, ja, naïef. Ik bedoel, idealistisch naïef. Niet politiek genoeg, niet tactisch genoeg. Ja, een vriend van mij die zei... Uh, God, uh, Den Haag, ja, politiek is toch eigenlijk gewoon een slangenkuil... en je overleeft alleen als je je als een slang ook kan gedragen. Uh, en ik heb, heb daar zelf wat moeite mee. Uh... Moraal, oh. je hebt je niet als een slag gedragen. <laughs> nee, en, ik ben er open, niet maar, Over van alles. Dus uh, dat is uh, in zo'n omgeving soms wat lastiger. Uh, je hoort mensen die uh, in de kamer komen, altijd zeggen: van. Uh, wat me zo'n geweldig gevoel uh, geeft. Van: ik had altijd al idealen. Maar nu heb ik invloed, nu heb ik een beetje macht. En mag ik jou de tegenovergestelde vraag stellen? Uh, Stel, je hebt invloed gehad, je hebt een beetje macht gehad en nu niet meer. Wat voor gevoel geeft dat? Nou, het sterker nog, ik heb voel dat ik nu veel meer invloed heb, oh. uh, omdat je van, uh, je bent niet. Uh... Uh, je kan nog steeds uh, het beleid beïnvloeden... waar ik nog steeds mee bezig ben... richting overheden om hè, uh, meer transparant te zijn. Uh, maar daarmee uh, kan ik me vrij bewegen. Ik kan naar een ministerie toestappen. Ik kan naar een media toestappen. Ik kan naar politici toestappen. En als Kamerlid mag ik bijvoorbeeld niet, kan je niet met ambtenaren praten. Uh, of niet, in ieder geval niet één uh, op één. Uh, nou ja dat is een soort uh, stelregel uh, heel veel politiek wordt bedreven binnen bepaalde pro afgesproken procedures en van buiten de politiek ben je daar veel vrijer in uh, om te opereren uh, en uh, nou ja, de, uh, met die mensen te praten die, denk, die belangrijk die je, je hebt het gevoel dat je nu meer invloed hebt dan als ja. tweede kamerlid ja en kwam dat ook niet door de toch een beetje Fractiediscipline onder Jolande Sap in, in GroenLinks toen? Nou ja, je, je uh, nee, je zit en in de fractie, uh, maar je zit ook in allerlei procedures en uh, mores uh, van de Kamer als geheel. Uh, uh, allerlei zaken waar men van gewend is. Dus als je op een gegeven moment uh, een reactie van de minister wil... dan moet je eerst via een procedure een brief aanvragen. Ofwel in de commissie, ofwel... Uh, nou ja, en eer dat die brief er dan is, dan vervolgens krijg je misschien hopelijk als je een meerderheid hebt, een debat daarover. Dus nou ja, daar gaat nogal wat tijd overheen. Uh, en dat gaat nu uh, veel sneller. Ja. Eén keer nog terug naar uh, waar je nu directeur van bent, Opensteed. Als je één ministerie of één beleidsterrein nu moet noemen... waarvan je zegt... Daar moeten echt veel meer gegevens openbaar gemaakt worden voor de burger, volksgezondheid. Ja, nee, Wordt het de de grootste kostenpost op de Rijksbegroting. En de maatschappelijke waarde en economische waarde die in die data datazorg uh, zitten, uh, nou, denk alleen maar aan zorgfraude, et cetera. Wat je daarmee kan besparen, is enorm. En daar gaan jullie werk van maken. Daar gaan we onder andere werk van maken. Ja. Ik wens je succes. Dank Dankjewel. voor dit gesprek. Arjan Vassad.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 Suspicion, give an exhibition, find out what it is, all laid back. After midnight, we're gonna let it all hang. En vorige week is die op 74-jarige leeftijd overleden. JJ Kill en dit was een waarschijnlijk beroemdste compositie. After Midnight. 15 overvallers, een posttrein en een buit van omgerekend 53 miljoen euro. Op 8 augustus 1963. Vannacht is dat precies 50 jaar geleden vond even ten noorden van Londen de meest legendarische treinoverval... uit de Britse geschiedenis geschiedenisplaats. Oude correspondent in Londen, Hieke Jippes, is bij ons. Goedenavond. Wat gebeurde er toen in die nacht? Wat er gebeurde was dat een, een groepje van vijftien criminelen... Uh, spectaculair de posttrein van Glasgow tot Londen... Uh, Houston tot stilstand wist te brengen door te knoeien met een sein... Die, uh, het bijzondere van die posttrein was dat dat een soort rijdend um, sort, een postsorteerbedrijf was. Dus er werd gewerkt in die, uh, in die postwagons uh, tijdens de rit. En uh, wat uh, de overvallers hebben gedaan, die wisten precies in welke van die wagons werd gesorteerd met aangetekende brieven en uh, stukken met geld. Die, toen die trein eenmaal stil stond, hebben zij uh, twee wagons uh, en de locomotief Hoe hebben ze hem tot stilstand weten te brengen? Want door, het rijden meestal door, door, door een sein door op oranje te zetten. Dus de, en kon dat zomaar? En zo vervolgens maar? rood. Dat is ze gelukt in ieder geval. Hoe doe je dat? Manueel mag ik aannemen. Uh -huh. Op elkaar schouders klimmen of met en, een en trapje. De, kleur en dan de, de, de, de ding naar beneden trekken. Zo ging dat toen waarschijnlijk nog. Hoe goed waren ze voorbereid? Heel goed dus kennelijk... Zij waren heel goed uh, voorbereid, want dat is ze gelukt om... Uh, zelfs de, de, de medereizigers hadden aanvankelijk niet in de gaten... dat ze in een trein zaten waar uh, wagons van misten. In ieder geval, uh, het, is, het is vrij uh, gemakkelijk uh, gegaan. Alleen de machinist heeft een klap op zijn kop gekregen. Uh, iets wat alle treinrovers later in uh, sentimentele spijtbetuigingen betreurd hebben. Um, en vervolgens zijn ze er inderdaad van doorgegaan met 26 miljoen in uh, gebruikte uh, geldpapierten. Zij het waren een heleboel daders. Uh, was het een criminele gang? Kenden ze elkaar? Waar kwamen ze vandaan? Het waren voornamelijk uh, uh, de cockneys uit uh, Londen, bekende criminelen die uh, van alles en nog wat hadden gedaan, maar dit was een grote slag. Ze zijn voor een groot gedeelte op de vlucht geslagen, ook lang niet allemaal meteen uh, gepakt. Uh, de meest spectaculaire, en dat is ook denk ik mede de reden dat die uh, hele mythe van die grote treinroof nog voortleeft. De meest, meest spectaculaire onder hem was wel Ronnie Bakes, een van de grote in nou, deze categorie. Ik denk dat ze veel mensen nog kennen. Ja, het was een tamelijk pittoreske figuur, geloof ik. Ja, ook. en um, ironisch genoog, genoeg, uh, Ronnie Bix is zo niet vandaag, dan toch morgenjarig. En uh, wordt dan uh, 84. Hij leeft nog? Le ja, het is on onwaarschijnlijk. Hij leeft nog steeds. Het is echt een kat met zeven levens. Het is een man die uh, spectaculair uh, op de vlucht is geslagen. De aanvankelijke uh, is gearresteerd. Toen heeft weten te ontsnappen uit Wandsworth Prison in uh, Londen. Met ongetwijfeld het uh, een gedeelte van het gestolen geld... heeft hij zich in Parijs bij een chirurg een nieuw uiterlijk laten aanmeten. Is naar Australië ontsnapt. Het ja, ja, het is hoor, echt dit. fantastisch. Is naar Australië ontsnapt... waar hij nog uh, een lange tijd uh, gelukkig leefde... tot hij daar werd uh, uh, ontdekt door um, Hou je vast, inspecteur Jack Slipper of the Yard. Die uh, zijn hele carrière er ongeveer aan heeft gewijd om Ronnie Biggs te pakken. Op de spoor. Biggs kwam erachter, ontsnapte naar Brazilië met achterlating van vrouw en kinderen. Uh, leidde daar uh, een, een fantastisch leven met een nieuwe jonge vriendin. En, want Brazilië had geen uitleveringsverdrag met uh, het Verenigd Koninkrijk. Maar op een gegeven moment werd Biggs ziek. Moest en, uh, naar Engeland. Uh, zeker heel erg op instigatie van het tabloidblad The Sun. Die zich de Big Story geheel toe-eigende, ja. een vliegtuig charterde... en ervoor zorgde dat Bigs weer op eigen grond kon terugkeren... zodat hij nog één keer... een kon drinken in zijn favoriete pub oh, man, in de buurt van Waterloo State. Het rare, dat komt ook uit je verhaal over de sun en zo naar voren... is dat op een bepaald moment de sympathie van de Britse bevolking... ongelooflijk naar die rovers uitging, wat meestal niet het geval is. Hoe kwam dat? Nou ja, het is een beetje denk ik ook de tijdgeest. en Het is het gevoel van de... Van de uh, van de slimmerik, die uh, de grote bazen te uh, slim af is, die ontsnappingspoging, het had natuurlijk allemaal, al, het had natuurlijk allemaal wel wat. Het is Robin Hood figuren. werd. Ja, dat het... denk ik. Ja. De kleine ja. man tegen het, uh, tegen het uh, grote, uh, tegen het grote geld, en ook een beetje de voorloper van. Uh, wat, wat in de jaren 70, 80 proletarisch winkelen ging, uh, ging heten. Hè? Ja, ja. Het uh, geld afnemen van een groot bedrijf... Wat Links mensen het, die niks supermarkten plunderden in, in naam van Precies. het goede ideaal. was het staatspostbedrijf. Maar dat is toch niet het groot kapitaal, de posterijen, de Royal Mail? Nee, toch maar een... ik denk wel dat het erger gevoel was... van wij kleintjes tegen jullie, uh, tegen jullie uh, uh, grote bazen... Dit is, een, uh, dit is een slachtofferloze misdaad, voor zover ze zich dat al bewust waren. Het ging, dan het ging natuurlijk gewoon om het geld. Ja, want ondertussen zijn ze dus met uh, 26 miljoen pond, 53 miljoen euro, vandoor gegaan. Uh, is dat geld ooit teruggekomen, of niet? Een gedeelte is teruggevonden, maar een gedeelte uh, ook niet. Waar, waar zou dat geld nu kunnen zijn? Uh, geen idee, geheime bankrekeningen, uh, inmiddels uh, opgemaakt, uh, nog in een trommeltje uh, achter, in, uh, achter in de kast, uh, geen idee, maar voor gedeelte hebben ze het nooit kunnen vinden. En dat kwam natuurlijk, omdat het gebruikte biljetten waren. Ik hoor uit jouw toon dat je het zelf niet eens bent met dat dit alleen maar een mooi Robin Hood verhaal is, uh, een, een mooie romantische mythe. Nee, de manier waarop is natuurlijk fantastisch, maar het blijft natuurlijk... Een overval. En het is natuurlijk ook zeker zo dat er wel slachtoffers zijn gevallen. Al was het alleen maar die machinist die weliswaar niet rechtstreeks is doodgegaan van die klap op zijn hoofd. Maar volgens zijn familie nooit meer is heengekomen over deze vreselijke en ongekende ervaring. Daarover hebben de treinrovers trouwens later ook altijd uh, hun spijt betocht. Ze zijn trots op wat ze gedaan hebben, maar dat was niet de bedoeling. Dus dat, dat zijn vervalsen, dat was geweldig werk, vonden ze... en uh, met de buiten van doorgaan. maar... Ronnie Beeks heeft onlangs nog, die kan helemaal niet meer praten... maar die heeft onlangs nog volgens de machine waarmee die die kan aanraken... Zo omdat hij daarmee wel, nog wel kan praten, na een heleboel beroertes... die heeft onlangs nog gezegd dat hij... Trots is dat hij onderdeel heeft uitgemaakt van deze gebeurtenis... de grootste treinroof uit de eeuw, die het inmiddels al lang niet meer is. Nee, want hoeveel grootste treinroven uit de geschiedenis zijn er sindsdien nog geweest? Nou, er zijn er daarna nog twee geweest. En die waren allebei ten koste van uh, beveiligingsbedrijven. We hebben natuurlijk, uh, dat zul je wel herinneren, in 1983 de overval op Heathrow gehad... op het uh, beveiligingsbedrijf Brinks-Mats met um, uh, ja. dieven die dachten dat ze 3 miljoen aan contant zouden vinden... maar in plaats daarvan stuiten op 3 ton aan goudstaven... en 26 miljoen aan goud, diamanten en uh, cashgeld. En we hebben nog um, bij mij in de buurt... toen ik nog net in Engeland woonde in februari... Of nu alweer zes jaar geleden, februari 2006, is er ook een, security, een Securitas-depot overvallen. waarbij 53 miljoen aan bankbiljetten is ja. uh, buitgemaakt. waarvan er nog maar 20 miljoen is teruggevonden. Dus het is niet meer de grootste beroving uit de geschiedenis. Het is niet meer de grootste Hoe wordt het uh, morgen herdacht, denk je? Als je moet voorspellen hoe de Sun ermee opent morgenochtend, wat denk je? Um, ik denk een foto van Biggs met zijn duim omhoog. Toch maar even uh, lekker uh, gedaan jongens. En verder misschien de voorpublicatie uit een van de boeken die gepubliceerd wordt. Rond deze grote gebeurtenis, geschreven door de zoon van Bruce Reynolds. Een van de andere daders die uh, zijn laatste jaren die in maart is overleden. De genoeg. mythe zal voortleven. Absoluut. Ik dank je voor je komst. Oud-correspondent in Londen. Hikke over de Greatest Train Robbery... die inmiddels dus door vele andere robberies die zij noemde, is ingehaald. Dit was het Oog op deze woensdagavond. Morgen wordt het Oog gepresenteerd door Chris Keine en straks hoort u op Radio 1 het NCRV-programma Casa Luna... waarin Helco Spang gaat praten met Geert Chatrou. Hij is kunstfluiter. Goeienacht. Goedendacht, vrienden.